Wil helpen. Helpt u mee? Kijk op savethechildren.nl, Wat u kunt doen, want elk kind tegt. 3FM Presents. Johan, 7 Postman. Belladier. En graag en, en smaak. Deze week kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM Serious Radio. En nu. Er staat een typfout, hoor. Ach, taalpurist. Wat nou, taalpurist? Zie dat niet, dat valt toch iedereen op? Ja, wat dan? Er staat extra in plaats van extra. Dat klopt toch? Nee, dat staat gespeeld met E-K-S-T-R-A en dus niet met een X. en wat dan nog? Gast, dat klopt gewoon niet. Misschien omdat jij je middelbare school niet hebt afgemaakt, maar ik storm er gewoon aan. Kunnen we een beetje opschieten? Ik wil ook naar huis. Nou, oké, ik vind het verloedering van de Nederlandse taal. Als jij het wil, extra weekend. b a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 en Michiel. staan dansen. Snap ik alweer weer niet, hè? Dancing in de Moonlight, toploader, prachtig. Daarvoor uh, Panic! At the Disco's We hebben ook een nieuwe single en die eindigt precies zoals deze single begint. Ik denk dat het een uh, verhaaltje, track 3, track 4 op de cd is, maar dan andersom uitgebracht. Gewoon verkeerd uh, getimed, verkeerd, gewoon door laten lopen een uh, nieuwe single, een Ik Denk het. Ik vind het leuk. I ride Sins, Not Tragedies. 10 minuten over acht. De tweede uur van uh... Extra Weekend! Met, uh, Gerard en Michiel. Wat willen we nog meer dat we roepen? Hebben we, uh, we wat... ook uh, iemand melk en suiker in de koffie? Hebben we dat ook nog? Ja, of, uh, of dat ze zeggen, je hebt te veel koffie gedronken. <lacht> ja, dat, ja, alles, komt niet, dat komt er niet zo goed uit. Ze zeggen alles, dat is helemaal fijn. Er ligt daar een hele berg bananen achter je. Dat je dat gaat het toch niet zeggen dat ook iets voor uh, gedaan is? He? Dat kan me niet voorstellen. Dat dat is ook nog waar. Doen. waar we we zo'n koor dat gewoon alles kan zeggen. Als ik nou zeg, oké, okay, een hoop bananen, zullen ze dat gewoon zeggen? Een hoop bananen. Ze zeggen het, weet dat je. Het is gewoon eng. Wat wij maar willen, ze doen het. Let op, we hebben ook gasten. Oh ja, ja, ja, ja. Die gaan we nu even officieel uh, introduceren. We hebben een G. We hebben een A. <laughs> nee toch? We hebben een S. We hebben een T. We hebben een gast. Ja, we hebben al precies zijn uh, twee gasten dat dus uh, gaat u nog een keer? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Nee, oké. Okay. Hartelijk welkom in de studio. We hebben namelijk twee mensen. Ronald Janus. Jij bent van Men's Health. Klopt. Ja, over Ik zeg het één keer. En uh, Cecile Narnix, jij bent van De L. Ja, ik heet Narix. Oh, Narix, Sorry, dat is een, een storende tikfout... waar ik nu even iemand heel hard voor ga slaan. Tikfouten vanavond? Ja, in de open hoorde ik ook wel iets van een tikfout, ja. Ja. Hartelijk welkom in de studio. Uh, ja, het is toch een beetje een apart verhaal van de week. Het onderzoek van jouw blad. Ja. Dat is toch uh, het onderzoek wat ons een beetje bezighouden heeft. Uh, het onderzoek dat uh, het merendeel van de mannen... dan toch blijkbaar uh, zich meer scheert op plekken... waarvan wij aanvankelijk niet hadden verwacht dat ze zich zouden scheren. Ja, 40% van de Nederlandse mannen die, die scheert zijn schaamstreek. Dat, dat is, is toch, toch wel wat? Ja, ik vind dan Hoe zit het met jou bijvoorbeeld? Uh, geen commentaar. Nee, echt niet? Maar... Ah. Ik heb je van jou nog niet eigenlijk gehoord. Nee, uh, nee, nee ik, ja, ik niet. Nee, je hebt nee. Ook gewoon uh, de afro, uh, ja, heb... ja, dat kan je niet missen natuurlijk. Nee, ik heb een, een heel Avro-logo. Ah, dus ik jij bij je vrouw best wel best tijd voor een avondje Avro. Ja, precies. Avro-kapsel. <laughs> um, maar um, wat ik dus wel doe, en dat doe jij dan niet... Ik schimmel ook zoals wel eens. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe jij ook niet? Ja ik zal bekennen, ik, uh, beneden snoei ik de boel wel bij. Maar ja, ja. Zoals, uh, ja je doet het beneden doe jij het wel, ja, ja. Dus en, ja. dat is toch. En neusharen, stond ook wat over in. Daar werden ook heel ja. veel uh, ja. scharen ingezet. Ja, ik geloof dat 60% zijn neusharen bijhoudt. Ja, hè? Ja. ja, ik merk dat zelf ook wel eens. Ja, ik, ik doe het ook, hoor. Dan sta ik uh, dan zo trekken en dan heel voorzichtig zo tussen haar in en, uh, en neusleugel. Uh. Dat is echt waar. Ik, ik heb we je nog één keer die beweging maken, alsjeblieft. Ja, heel Sorry, voorzichtig. He? Ja. Heb dit... je dat gehad dat je per ongeluk ook in je neus knipt? Heb je dat wel eens gehad? Uh, ja om te denken dat ik zo'n gok heb, blijft de gok natuurlijk, hè? Je blijft nog gok, ja, lekker Knippen, maar het is ja. wel een pijnlijke aangelegenheid soms, want uh, je kan er namelijk heel heftig van gaan niezen. Ja, dat is het, het? Ja, he? is het. Ja, ja, dat is het verhaal. He? Dat je dat je knipt en dat je dan uh, net een haar hebt. <laughs> nou, is een je hebt daar meer niet onder voor. Is dat, is dat zo? Ja, ja, ja. ja. Heb ik weer. Ik zit jarenlang te peuteren. Met een de hier En daar is er gewoon weer een apparaat voor. Maar goed, het was in het kader van een, een, een wat, wat breder verhaal... Dat, dat mannen sowieso steeds meer aan verzorging uitgeven. Ja, MensenHelft heeft uh, onderzoek laten doen door Trendbox. Nou, hoe de Nederlandse man met zijn uh, uiterlijk bezig is. Mm -hmm. En uh, er zijn een aantal uh, ja, zeer opzienbare conclusies uh, uitgekomen. Wij en... geven inmiddels meer geld uit aan kleding en cosmetica dan vrouwen. En uh, ja, we ontharen ons uh, massaal. Geven en... we meer uit dan vrouwen? Geld aan, uh, aan kleding dan vrouwen, ja. ja echt waar? Ja, ja. anderhalf van... uur zoveel. Wauw. Is het gewoon duurder? Nou ja, wij ik... <laughs> nee, duuren we gewoon de hippe bloesjes. Ja, nee. ja. Kijk, als man moet je natuurlijk altijd een paar pakken kopen... en dan, uh, dan ben je al flink aan de beurt. Ja. En uh, ik denk wel dat mannenkleding duurder is dan, uh, dan vrouwenkleding. Dus veel minder keuze. Nou ja, maar een vrouw... Je... Het man... ligt wel aan wat je koopt, hoor. Ja, hè? ja. ja. Nou. Precies, ja, ik vind het altijd erg duur. En wat denk je, Ronald? Is het uh, dat, dat wij mannen zoveel uitgeven aan uiterlijke verzorging? Is dat omdat we dat willen? Of is dat omdat het verwachtingspatroon uh, ons meent te moeten zeggen dat de vrouw dat wil? Nou, ik denk allebei wel een beetje. Uh, we willen het omdat we er goed uit willen zien. Dat vinden we leuk. Ja, het is mooi om er goed verzorgd uit te zien. Mm -hmm. Maar ik heb ook de indruk dat vrouwen dat wel eisen van, uh, van de Nederlandse man. Nou, dan komen we bij, uh, bij de L. Uh, is ja. dat zo, Cecile? Nou ja, het woord eisen vind ik uh, fascinerend in dit opzicht. Want, ja, het, het impliceert dat mannen ook echt aan die eisen willen voldoen. Ik heb het nog nooit aan een leven mogen ondervinden. Wat niet? Dat als ik eis, dat ik dan ook krijg wat ik eis. Maar misschien pak ik het verkeerd nou, aan. de eisen is iets. Gewoon even voor de test. Ik wil de witte wijn hier, dat krijg ik niet. Nee, nou, inderdaad. je ja, ja, Het dus werkt je. niet. Nee. Biertje? Ja. <laughs> ja, maar ja, ja maar dat is ook wel even leuk even voor mensen thuis. Ik bedoel, dat is typisch mannenbeeld. We zitten hier met een biertje, een sigaretje erbij. Oh. Weet je, is dat, dat is echt zo'n zo standaard man. Ik begon ook meteen aan mezelf te leren. Volgens mij zien, zij, zien, zien de dame van de El mij nu als een standaard man. Weet je wel? Echt met zo'n biertje en een sigaret. En een beetje heen en weer ja, schudden. Is dat wat je wilde? Nou, daar is op zich niks mis mee. Maar dit onderzoek uh, wijst uit dat mannen mm. meer geld en tijd uitgeven... aan uiterlijk dan vrouwen. En ik ben ervan geschrokken, allereerst omdat ik het niet doorhad. terwijl ik toch mijn ogen en oren open en ten tweede dat ik het schrikbaar vind dat mannen langer... in, de, in ieder geval uh, mens held lezen... langer in de badkamer staat dan vouwen Dat is nu, was ook niet de bedoeling. Een beetje onderhoud is goed. <lacht> dat is niet de bedoeling. Maar niet gaan tutten, jongens. loopt hoor. uit de hand, jongens. We gaan helemaal uit de hand. Maar wat, wat, doen, mannen, <lacht> wat doen mannen onder andere? Want die hebben... Ik zal ik even uit ervaring spreken. Ik, uh, als ik s ochtends wakker word... Ja. dan gooi ik eerst mijn harsen onder de douche... want anders word ik niet wakker. Mm -hmm. Dan um, um, gaat er wax in het haar. dan gaat een nachtcreme op, want die is lekker vet. Ja, maar dat is helemaal fout, hè? Ik zal ja? het straks wel uitleggen. Oké. Okay. Nee, maar even, ik zou even Even mijn s ochtends Ja, oké, ga, ga door. Ja, nachtcreme, een anti-rimpel-nachtcreme. Zocht het? lekker. het anders? Is het even je bril Heb je dat een idee. <laughs> Beetje vet op je huid. Weet je wel, is goed na het vocht. Want vocht, dat uh, haalt het. Uh, dat, als je onder onderdoen staat, dat trekt al het uh, vet uit Gehydrateerd. Precies. Dus nee. dat deel, en een aftershave balsem. Uh, voor onder de neus, zeg maar. Dan ja, scheer jij je elke dag? Ja, je, je gezicht. Nee. Nee, ik nee, okay, ook niet. Nee. nee, ook niet, hè? Nee, absoluut maar, niet zelfs. Dat is het voordeel dat we bij de radio werken, dan hoeft dat niet altijd. Nee. Nee. Ik had laatst een laten staan... dan heb ik dat toch maar weer afgehaald uiteindelijk. Echt, zelfs dat merken ze op de radio. Het spijt van over Als je hoofd omdraait... <laughs> ziet het er nog precies hetzelfde. uit. <laughs> en, uh, God. en dan gaat er nog een luchtje overheen. Dat is het eigenlijk. Wat doen mannen eigenlijk nog meer? Wat is er nog meer? Ik denk dat je het wel goed omschreven hebt daar, hoor. Dit is het. Ja. ja. Maar dan ben ik in uh, drie minuten mee klaar. Echt waar? Ja. Ja, ja, Smeer ik jij, het niet goed uit. Nou, Misschien zie nog wat witte klokjes <laughs> zitten. Ik er even verder smeren. Maar, maar ik, jij scheert je niet iedere ochtend? Nee, elke nee, ochtend. nee. Ik, weet je wanneer ik mij scheer? Nou? S'avonds voor ik naar bed ga. Ja, want dan heb je als je wakker dan heb je net even dat stoere baadje. Ja. ja, maar ook, ik, want ik snij me altijd over. Ik leg dat helemaal open. Ik het leuk, want een witte kussensloop is dan <laughs> aan het eind van de week helemaal rood. <laughs> het is echt heel ernstig. Dus, uh, en het geinige is, als je onder de douche staat... dan voel je prik, prik, prik, prik, weet je wel. En als je eronder vandaan komt, is uh, alle, alle bloedingen zijn weg. Dan moet je naar luisteren. Je bent al vijf minuten serieus bezig... over wat je morgens doet. Het ja, wat erg. Nee, Dit is avond. Ondenkbaar. Wat, wat is het verwachtingspatroon van de vrouw voor de man, Cecil? Als ik namens uh, mijn collega's en mijn lezeressen spreek... dat ze zich uh, daarmee bezighouden... uit respect voor zichzelf en voor uh, vrouwen... maar dat ze er niet over door gaan zagen. Ja, ja. Dus wel uh, dat uur in de badkamer doorbrengen, maar volgens beneden ja, komen en gaan zeggen de, dat het lekker gevoetbald is. Nee, nee, nee, maar nagels knippen, een goede koep hebben... en ook vooral aandacht aan je uiterlijk besteden in de vorm van kleding. Want je kunt nog zo'n fantastisch lichaam hebben... als je daar een hobbezak over aantrekt, een soort zwiebertje look... dan is het allemaal voor niks geweest. Ja. Ik heb liever een iets, iets wat uitgezakte man in een goed pak... dan een, een, een goede man in een uitgezakt pak. Ik zie je, Michiel ook schrijven op dit moment. Ja, dat dit ik dit, dit ja, gaat op het, uh, op het toilet op een tegeltje deze. Ja, en, en dit, hier, heb ik, uh, hier heb ik wel wat aan. Nou, ik, ik heb het gevoel dat wij uh, al een heel stuk verder zijn. Ik vind het namelijk een interessant onderwerp. Ik vind het super. In, nou, en bovendien, hoe meer we hierover praten... des te langer duurt het voordat we met die ontharing uh, bezig moeten. Schat, ik heb de badkamer morgenochtend. <laughs> zo te horen. Lily Allen was dit een smile. En daarvoor een supermode. Tell me why! Is Gerard het te, zit te in de uitstelfase. Is het te veel? Nee, je probeert gewoon een beetje de boel af te leiden. Maar ja, je ziet nee. het uh, heel erg... Uh, onder je oogleden door te kijken ja, <laughs> naar nee, uh, de dit... scheermesjes en uh, de epilady lady en naar de, vooral de harstrips. Nee, we zitten even lekker met uh, Ronald en Cecile te praten over uh, van alles en nog wat. En ik probeer daarmee het moment dat wij uh, een stukje van onze beenharen gaan ontharen uit te stellen. Dat snap ja. jij toch ook wel? Ja. Um... <laughs> Ja, praat jij er ook even zelf Ja, heel graag zelf. We, we, we, we, we gaan onze benen ontharen, toch? Hè? Ja, wat is de eerste methode? Want we hebben er vier bij ons. We hebben een scheermesje, harsstrips en een epileerapparaat. Nou, er blijft wat, niks van ons been over. Wat ook. misschien wel fijn is, is als um, uh, mensen die hier ervaring mee hebben... en dat zijn er denk ik meer dan genoeg... even zich willen melden via een smsje op 3333... zodat je ons zo meteen via de telefoon aan de hand kan nemen over hoe nu te handelen. Want ja. ik zie, er zit een heel boekwerk alleen nog bij die, bij die, bij die, die, die, die set. Dat is al um, een ellende. Er zit een, een handleiding bij waar je niet goed van wordt. Maar uh, dat iemand ons een beetje kan helpen. Maar het schijnt namelijk zo te zijn dat je dit in een badkamerachtige environment moet doen. Ja, dat, dat geldt voor de ontharingscreme. Hoe Die komt moet je dat? Bij, ja, weet ik veel. Dat staat er maar. Omdat het even... als een mooi galmt als je zo hard gilt. Ja, dat is sowieso, dat is leuke radio. Even kijken. Utiliseer dan als. Dit oh, uh... is niet de handleiding graag. Gebruiken in de badkamer, de huid eerst bevochtigen. Met de spatel de crème ruim en gelijkmatig op de huid aanbrengen zodat alle haren bedekt zijn. 8 tot 10 minuten laten inwerken. Nooit langer dan 12 minuten. Oei. Na 4 à 5 minuten controleren of de haren al loslaten. <laughs> Doe nou. Nee. Zo niet nog een paar minuten laten inwerken. Met de spatel de ontharingsscherm zorgvuldig verwijderen en als met koud water zonder zeep te gebruiken. Aanraking met de ogen verwijderen. Dus de wimpers die blijven zitten vanavond. Bij aanraking met... Ja, ja, ja, ja. Nou, het klinkt heel, heel interessant. Ja, maar ik ben, ik ben uh, het meest bang toch wel voor de epi Ik moet even kijken of die hierbij erbij kan halen. Oh, ja, je hebt het apparaat ook meegenomen. Hij heeft uh, de, de, het epi van zijn vriendin meegenomen. Ja. Zijn Michiel, die bereidt zich goed voor. Net op, hè? Ja. Dit is het geluid. En dan, Alleen dan heb je al... Uh... Oeh. Er, ja, dat doet het Zijn, zijn dat je dan een haar tussen hebt. Nou, <laughs> moet je kijken. Het zijn allemaal heel kleine mesjes. Een heel gevaarlijk ding. En dit schijnt echt het meest pijn te doen. Eh, eh, heb jij eh, ervaring met, met, met de epilée of met de harsen, Cecile? Uh, niet met de epilée, wel met harsen. Hars. En, uh, hoe is dat? Daar was ik in eerste instantie het meest bang voor. Ja, het doet zeer, maar het helpt wel. Het helpt? Nee, Oké. Okay. Waarom gaan jullie eigenlijk jullie benen ontharen? Ja, we hebben weinig een Nederlandse man die dat doet. Nee, maar het is, oh, ja, ik ja, weet namelijk, Ik wil namelijk niet anders, uh, ik wil niets anders ontharen. De rug. De rug? Heb jij het haar op je rug gedaan? Ja, nou uh, wel, ja, dat... Nee, dat is niks. Dat is niks. Niet, niet dat je zegt van je kunt er een uh, figuurtje in harsen. Nee, <laughs> nee, nee, nee, Ik heb er geen trui aan als ik me over hem draai. Dat heb je ook wel eens. Van die mannen die dan. Nou ja, dat scheelt er zijde. Ze ja. voordat je aan het eten bent. Um, maar ik. Nou ja, dat is al een test. Nee, ik wil gewoon even. Ik wil even wij zijn een soort consumentvoorlichting. Hè? Even kijken hoe dat dan gaat. Stel dat er mannen zijn die denken dat ga ik ook doen. Maar benen ontharen zal bij mannen nooit gebeuren, denk ik. Ja, wel bij zwemmers en wielrenners. Ja, eigenlijk ook. Oh, ja, heel, ja, maar, maar, nee, heel veel. Heel ik, je hoort toch wel heel vaak van, van, nee. van mannen dat het echt uh, helemaal smooth is. Uh, er zijn mannen die alles weg laten halen. Dat zijn de smoothies. Ja, dus toch? Ja. Ja. Ik ken ze niet. Ik wil ze ook niet kennen. <laughs> Oké, okay, nee, dat is heel goed om te weten. Dus het is zeker niet zo dat het uh, uh, op voorhand ook het, datgene is wat het meest gewild is. Nee, niet bij de vrouw die ik ken. Oké. Okay. Wat is eigenlijk het verwachtingspatroon, uh, Ronald, van uh, mannen voor vrouwen? Want we hebben natuurlijk wel de hele tijd over. Ja, kijk, Gerard en ik zijn mannen. Dus we hebben het over benen scheren bij mannen. Maar wat verwacht een man van een vrouw? Is dat ook onderzocht? Uh, nee, dat hebben we niet onderzocht. Maar uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat ik glad wel prettig vind. Ja. Onder de oksels neem ik aan. Ja, ook. Ja, ja, dat ook, ja, precies. En hoe zit het met de wenkbrauwen? Want dat is ook nog een uh, iets... Uh, wenkbrauwen? Ja, op een gegeven moment moet je je wenkbrauwen laten plukken. <lacht> Sorry, <lacht> Dat joh. kan ik wel doen, ik heb een pincet bij me. Nee, nee, dat, doe dat nou maar niet. Dat heb ik wel eens laten doen. Is dat? Hoe, dat, dat, dat gewoon Waarom heb je dat laten doen? Ja, omdat het... Uh, ik, heb, ik, had, ik, had, ik, had, ik was Bert. <lacht> ja, <nee. lacht> Volgens mij is dat een mooie omschrijving. Ik, ik, ik had ooit één doorlopend... Uh, dat heb ik, uh, de de hoofdsnor is dat. Ja, de hoofdsnor, ja. De unibrow heet zoiets. Is dat zo? De unibrow. Nou, ik was gewoon Bert. En uh, dat, ik heb een jaar of acht geleden gedacht... en nou, nu is het afgelopen. Ik haal het weg, dat middenstuk. En dat heb ik toen met een pincet. En dat was uh, niet... Ik heb een betere ochtenden gehad, laat ik het zo zeggen. <laughs> Oké. Okay. Moet je dat ook bijhouden? Ja, ja zo af en toe. Ja ja zie je Wie is er hier nou een metroseksuele man? Ik doe al die dingen. Eerst zit ik het belachelijk te maken en nu blijkt dus na een gesprekje met onze gasten dat nee. ik alles doe. Ja, maar jij hebt hair in the wrong places. Dat maakt niet geen metro meer metroseksueel. Ja, maar ik was gewoon volgens mij aap in mijn vorige leven of zo. Weet je wat, ook, weet je wat mij ook... Hair in the wrong places? Weet je wat, ook, wat mij ook mateloos irriteert, uh, Michiel? Ik weet niet of jij er ook ervaring mee hebt. Dat op een gegeven moment verdwijnt het dus een beetje op je hoofd. Dan krijg je zo'n... Uh, zo daar heb ik ja? dus gelukkig helemaal geen last van. Nee, Kauwheid zit niet in mijn familie. Ik word ja. gewoon heel vroeg grijs. Ik heb nu al grijze haren. Hoe, de George Clooney look. Die ja. willen we allemaal. Dat, dat is dan wel weer populair. Dat is populair. Maar het lullige is, je haar op je hoofd verdwijnt dan... en het komt dan terug op plekken waar je niet om gevraagd <laughs> hebt. Zoals is in je oren. Is dat een testosteronverhaal? Ja, hè? Dat zou ik niet nee? weten. Sorry. Nee. Je kijkt me inderdaad aan als een wolf is. ik geloof niet. Oké. Hé, maar we moeten, even, een, een, een, een, sowieso, we moeten zo even de wisseling van de wacht doen. Oh ja, sowieso. de wisseling van de wacht. Uh, we, we moeten een actieplan opstellen. We hebben nog anderhalf uur, dan is uh, extra weekend afgelopen. En voor die tijd moeten we in ieder geval hebben ervaren wat het is... om, om een deel te ontharen. Want als het zo, zoveel mannen het doen... dan wil ik eigenlijk wel weten hoe dat dan is. Ja, ik vind ook dat we dat is een soort consumentvoorlichting... Zullen we dan een... maar gewoon iets van een, een, een loodje strekken of zo? Of weet ik veel, een getal tussen de 1 en de 4. Wie waarmee begint? We moeten toch een keer met één van die methoden beginnen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Zullen we eerst de wisseling van de wacht doen? Laat dat het eerst maar even doen, Oké. Okay. Ja. Het is vrijdagavond. Half negen. Ja, Gerard ja. en Michiel oh, ja. gaan het nu doen. Nu? Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Nou, God, nou. Beide heren kijken elkaar aan. Ja. En gooien vervolgens hun koptelefoons af. Ja. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen... rond de DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Tijd om verder te gaan. Ah. Zijn we al uh, geïnstalleerd? Uh, wat doen al die knopjes? Uh, druk die groene even in. De groene? Ja. Oh. Het kan geen toeval zijn namens heren. Dat is de de leuk. De Scissor Sisters. Yeah. <laughs> ik zeg jij gaat beginnen met de Epi lady Gerard. Ja, Zo kijk wat ik voor je kan doen. We de Sissersisters er wel ervaring mee hebben, Gerard? Nou, die hebben ongelooflijke ervaring, kan ik je melden. Uh, we hebben een beslissing genomen. Ja, het is zover. Ik geloof dat ik uh, dan toch... Uh, ik vind het, ik, je voelt je ook een beetje zo'n uh, soort uh, mietje. Nou ja, of juist niet. Ik bedoel, het feit dat wij totaal niet weten hoe je je benen scheert... dat vind ik juist wel een teken dat we uh, niet een mietje zijn. Maar dat we er zo tegenaan lopen te hikken... is misschien niet echt uh, heel ja, maar dat, je, dat je nu gewoon... Bedoel, ik, ik ga dus nu naar het toilet. Jij gaat, ja, je gaat even naar het toilet. En, ja, dat, dat, normaal is dat niet zo'n probleem. Maar dan, dan komt er dus... Dan, dan zet dan je, je gewoon meatloaf dus... op. Dames en heren, als u ja, bij dus... de arbeidsvitamine Mietloof wordt of stairway to heaven, dan gaat Gerard poepen. Nou, uh, kom op zeg, Dat valt ook weer. Ik ga maar vaker koffie halen. Maak je geen zorgen. Oh, ja. Maar uh, er gebeuren dus rare dingen. Want die ja. Die onthullende ja. moet even inwerken, heb ik het gevoel. En dan onthuilden valt... onthuilden ook? dan valt alles eraf. Oh, nee, stond Je moest inwerken, je ja, onthullende. Ja, maar ik uh, begreep zojuist, want als we even de boel op een rijtje zetten. Uh, Cecile, uh, ja, Ronald, je had, je had ervaring met in ieder geval hartstikke voor je hoofd, zei je. Nee, nee, nee, nee. Oh. <laughs> Het was... lijkt alleen maar zo. Oh, Oké. Okay. <laughs> um, wat is het uh, als we een ze uh, moeten kwalificeren van uh, uh, mo, eitje naar oei, hel? Um, dan hebben we uh, de scheermesjes, we hebben de onthalingscreme, we hebben het harsen en we hebben de epilady. Wat, wat is het minst erg van deze set? De crème. De crème. De crème. Dat is echt van mietjes. Die is van mij. Ja. <laughs> en uh, wat was die daarna? Ja. Het mesje, het je mesje. kunt uitschieten. Vooral ik, met dat soort goedkope mesjes die jullie hier hebben. Ja, ja het budget kosten. was een mesje. Maar, maar je we ervaring mee met mesjes. Hoe jij je nat of... Uh... Ik schier me zo nat mogelijk. Klet nat. Ja. Ja. nat. Oké, okay, dus dat, dat moet op zich ook te doen zijn. Ja, tegen de haargroei richting in, hè? Ja. Dus uh, ja, precies. van nou, teen nou, zoals, naar knie. Uh, zoals uh, eigenlijk altijd, ja. ja. En, Zal ik uh, daar dan eens mee beginnen? Uh, uh, uh, jij gaat beginnen met die ontharingstil. Moeten we het doen of heeft het echt helemaal geen zin? Ik zou doen alsof. Doe alsof. Nou, dus doe ik nu Nou, uh, ik. Uh, oh, nou, ik een het gevoel. Ik Zal heb het uh, tijd niet zo bijzonder gevoeld. Ik ga, met dit, zo. Nee, maar ik ga met dit mesje dan nu even naar het toilet. Want ja. het schijnt in een toiletachteromgeving uh, te moeten gebeuren. Omdat het dan mooi galmt als je gilt. Ja, dat is leuk. En uh, even met gewoon, ja, gewoon. met water. We doen geen scheerschuim. Nee. Maar dan, nou. dan doet het wel pijn. Ik dus loop dus heb je warm water? Nee, dat hebben we hier niet. Ik, geloof het. ik loop ondertussen nu wel de studio uit. Dan doe je even een plasje. Nee. Ja. <laughs> zo. Ik loop hier uh, in, de, oh, in de hal van het uh, prachtige 3FM-pand. Uh, Weet al je al wat je gaat, uh, gaat ontharigen? Nou, een stukje onderbeen gewoon proberen. Links, rechts. Ik hoop wel dat die hittegolf uitblijft trouwens. Anders sta je voor lul. Nou, ik ben ondertussen hier in het toilet beland. Ja, en, ik hoor het uh, Ik ga dan nu even... Wacht, wacht. Ik, zal, ik zal eventjes voor, Dat het ook een beetje vertrouwd voor je voelt. Want uh, je staat er nu toch op het toilet. Is het misschien wel even aardig als ik uh, even meedoe wat water erbij. Het klinkt wel heel erg inderdaad. Ja, maar ik gaan moet lopen. Dus ik ga nu met dat mesje over mijn been heen. Maak je je been eerst even nat? Moet dat? Zou ik wel doen. Ik zet eventjes het Gerrit het toiletmuziekje in. Oké, ja, dit voelt goed. Oké, been is nat. Ja. Maar dan gaan we nu met dat mesje eroverheen. Let op, hè? Ja, dat... Anticlimax van, van het jaar, dit ja, volgens kijk, mij. Hè? het mesje met haar. Ik, ik, kom nu even, ik zal even de studio in komen. Oh, check even snel 3fm.nl op de webcam. Dan kunnen we even het mesje bekijken. Uh, nou, dit, is, uh, dit valt mee. <lacht> dit is uh, pijnloos. D dit stelde niks voor. Maar gewoon in de, in de, de, tegen de haargroeigrens aan. Dan ja. uh, is er inderdaad helemaal niks aan de hand. Dus uh, dat mesje is goed. Waar ben je nu? Ik loop weer terug. <lacht> Hoe groot is dit pand? Ja, dit is een groter pand hoor. Piedrex is wel uitgebruikt. gebruikt. Nee, nee zonder uh, kompas kun je het <lacht> natuurlijk niet vinden, helemaal. Ja, ik ben weer terug. Nou, laten we het, uh, het mesje nou, zien. Dit ziet er zo uit. Gadverdamme. Er zitten er wat haartjes op. Nou ja, dat klant, is het. Dat is het. Ik vind het niet echt smakelijk. Dit was test 1. En je been? Uh, nou, het been is iets kaler. Maar het leuke is, ik heb een kaal plekje onderin. <lacht> dus nu valt het, niet, het valt er helemaal niet op. Kijk, het is best glad. Vind je niet? Ik ga even onder de tafel. Het ziet er heel glad uit. Kijk, dit stukje. Wauw. Ja, hè? Ik ga straks gaan naar Je kunt dus hebben. Dus heb je nog wat leuks gedaan, schat? Nou, ik heb mijn <lacht> benen onthaard tijdens de uitstekking. Moet ik gaan uitleggen dit, hè? Ja, dat, dat, dat valt niet uit te leggen. Als nee. je nou het 3FM-logo erin scheert, dan zou je nog kunnen zeggen dat het uh, een, een, een, een publicitaire actie was. Ja, of een nieuwe policy van de zaak. <lacht> ja. ja. We hebben een ja, nieuw idee om nou. jullie allemaal een 3FM-logo op je benen. Als jij je programma wil blijven behouden, dan heb je hier een mesje. Dat idee. Heerlijk. Ben ik dus zometeen de shaak voor uh, ja. het harsen? In het kader van don't mess with my legs. Jij bent aan <laughs> de beurt. Nou, fijn. Ik ga me er even op kleden. Dan zing ik mij met Juanes, uh, de camisa negra. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena. Y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres. Y eso es lo que más me quiere. Que tengo la camisa negra y una...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 Fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo, amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste, yo soy tengo, tengo la camisa negra. Ik kamer, kamer, kamer, baby. Ik cama. Cama, cama, baby. de Dat is Echt te grappig, dit. We hebben nog even overleg in de studio. Of zal ik nog even een plaatje draaien? En uh, Cecile, je moet het niet zo tegenaan ik, Je moet het gewoon doen. <lacht> gewoon echt bam, klaar. Uh, nou ja, laten we dan maar gaan doen. Ik ga nu um, um, met de harsenstrips uh, in de weer. En dat is de hel, Michiel. Jij wilde me helpen, Cecile? Ja, ik wil hem er wel afhalen. Jij wil, uh, wil uh, wel trekken? Uh, ja, ik wil hem er afhalen. Ja, maar dat moet toch met een trekbeweging? En dat heel kan. snel ja. ook, hè? Ja. Heel snel moet hij uh, eraf. Het, het hoeft niks, het hoeft niks um, uh, eerst uh, op te warmen of uh, de, de hoeft niet in te trekken of zo. Wat ik veel. Het kan gewoon... Ik uh, moet het even warm maken volgens mij en dan was het, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, uh, we doen een onderzoek naar de metroman en die is uh, altijd glad. Dat zijn haar hardstrips. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, ik zie ook gespannen blikken. Ja. Moet ik vanaf. eigenlijk gaan liggen of kan ik gewoon blijven staan? Dus, uh... Het Liggen, dat komt vanzelf wel. <hijen> We zullen volgende week weer gewoon een uitzending doen, uh, doen? Even kijken, ik heb, dit, dit zijn die strips. Even kijken, wat moet ik dan doen? Er zitten ook nog een nabehandelingsdoekjes bij. Die heb ik denk ik Weggooien. Van, maar dat is, dat is lekker zacht na afloop. Het heeft toch geen zin meer. Mm. Het kwaad is al geschied. <laughs> ik uh, troost me met de gedachte, Gerald, dat jij zo meteen nog de Epilady gaat hebt. Oh testen. ja, heel leuk. Even kijken. Verwarm de stripstukken 30 seconden met een wrijvende beweging tussen de handen. Nou, dat ga ik er nu even doen. Ik heb wel chips gehad, dus het is een beetje vet gehandeld. Uh, uh, ja, ah, spannend. Komt er nog goed. Nou, uh, komen jullie hier vaker? Ja, ja ik, ik sta hier nu toch een beetje. Die strip verwarmen, dat gaat best lastig. Als je nou, is die, ik zit ineens af te vragen, is het niet zo dat de metere man inmiddels uit is... en de, de uberseksueel in? De metere man is inderdaad al uit en de ja, uberseksueel is, uit, is ook alweer op zijn retour. Is ook, wat is er nu in dan? Uh, weet ik niet, ik denk dat ze bezig zijn met iets nieuws uh, <laughs> we, we wachten nog op de results. Ja. Okay. Ja. Ja. alle trendwatchers, er komt een moment dat trendwatchers ook uit de mode zijn. Ik weet het zeker. Er komt ook een moment dat mannen uit de mode zijn. Ja. Nou, maar is dat dan nou, nou weer dat voor, het... voor, voor, voor negatieve opmerkingen? Nee, het was, het was... Ik meen het niet. Oh, gelukkig. Nou, daar kunnen we het keer mee in, ja, Nee, fijn. weer. spannend. Um, ja, zeg, het... uh, gebeurt er nog wat daar? Ja, ik, ik, ik weet niet of... Het, is, zou het nu warm genoeg zijn, die hartstrip? Heb jij geteld? Ik heb geen flauw Ja, ik ben wel 30 seconden aan het... Uh, nou, hij is al drie minuten uitgeteld. tot vrij wrijven nu. Ja, zo meteen ben ik pas uitgeteld. <laughs> um, nee. Ik stel voor, ja, dit is wel warm genoeg. Ja, dan uh, Gerard. Ja. Uh, nee, moet ik even daar naartoe komen? ik je helpen? Ja, graag. Maar ik heb echt geen flauw idee wat ik nu moet doen. Misschien moet het licht even wat meer aan dat we echt goed zien wat we doen. En uh, ik heb net op de verpakking gelezen dat je... Nou, het is, je kan eigenlijk alles wel ontharen. Uh, niet je neus. Dat wordt niet aangeraden. Met zo'n strip lijkt me dat niet verstandig, nee. Nee. Ik moet even gaan zitten. Oké. Okay. En liever niet mijn linkerbeen, want er zit een muggenboek op. Want ik heb <laughs> even, ja. ja, ik weet het ook <laughs> niet. Nee. Oké, okay. nou, Michiel ja. gaat er nu even voor zitten. Zijn, uh, hij heeft een korte boek aan, dus hij heeft rekening gehouden met oh, deze uitzending. Oh, dit is heel erg. En uh, zal ik even proberen te omschrijven wat daar gebeurt? Doe uh, even. Zijn been ligt op uh, het uh, mengpaneel. Dus uh, op dit moment wordt er een strip uit de verpakking gehaald. Die wordt op jouw been geplakt. Wordt aangedrukt en... Wordt uh, het, ja, even kijken hoe lang het in moet werken eigenlijk. Oh, dat kan nog wel even duren waarschijnlijk, of niet? Ik heb geen flow Ja. Ja, dat, is het nou, is dat wel lukt wel. Lukt. Die 3 mm gaat wel lukken. Die hebben we wel. Oké. Okay. Maar volgens mij hoeft het niet. Volgens mij moest het drie uur inwerken. <lacht> <lacht> ik heb zweet in mijn handen. Langzaam staan, trekken. Nee. Oké, okay, we gaan, we gaan we nu? De strip gaat er nu afgetrokken worden. Let op nee, één. Sta! Ah! Ah! Ah! Ah! <lacht> Check dit. Oh! Want, ik ga wel heb... even kijken. Want... Ik heb een hele kale plek. Kijk nou, Het ziet er niet oh. uit. Wil je een strip hebben? Nee, ja, ik hou van strips, maar dit is een hele andere strip. Oh, nou zal ik je heel erg zeggen dat het heel erg meeviel met de pijn. Maar ik kan het ook heel goed. Ja, ja Inderdaad. Meer de rest van je benen ook. Nou ja, ik zou haast zeggen, laat maar doen, want dit ziet er niet uit zoals ik er nu bij zit. Maar nou ja, ik, heb, ik ben uh, geharst, uh, Gerard. Hoe voelt het als man? Raar, maar dat ziet er echt niet uit. Ik heb nu echt midden op mijn onderbeen. <gacht> echt een rechthoek waar niks meer zit. Ze kunnen nu al zeggen: eens, maar nooit meer. Nee, de, nou ja, de, de, het zou op zich wel goed zijn om misschien even de. Nee, nee, nee. Maar ik stel wel voor dat jij zo meteen nodig even die hars doet. Ik zou kijken wat ik voor uh, <laughs> je kan doen. A toe. Want ik ga met die Evelady aan de gang en dan hebben we helemaal nergens meer. Ja, nou, dat gaan we zo nog even doen. En we hebben ook nog uh, DJ Sandstorm zometeen. Oh ja, met een hele goede mix. En dit komt uit de pool. Het is absent-minded. Een start over. Nou liever niet. <middels> tintelen nu, hoor. Net goed. Het <laughs> is echt heel raar, dit. Ik vind het nu niet meer leuk, volgens mij. De lol is er nu vanaf. We zullen volgende week testen. Wat uh, gaan we volgende week doen? We zullen volgende week eens testen. Hoe ik me dan voel. Ja. Dankjewel, hè. Nee, nee. Vrijdag, extra weekend.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 What kind of girl do you take me for? Don't get mad, don't be me. Hey, don't be mad, don't get mean Don't get mad, don't be me. Wait, wait, wait, I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on I can see you with nothing on Feeling on me before you bring that You can work me the way you say It's okay, it's alright I got something that you gon' like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash Want op 3FM heet Extra Weekend met uh, Gerard Ekdom En nou ja. Gil Veenstra. Dankjewel, dankjewel. Veenstra, Veenstra. En uh, Gerard Peren. Ja, leuk is dat, hè? Ja, ik vind het uh, wel gezellig. Koosnaapjes, heerlijk. Um, je nou ja, je titel, Curious uh, Girl. Oh ja, afkondiging, dankjewel. En Nelly Fortado. Ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik kan er nog steeds niet helemaal bij dat ik uh, dat, dat kale vlak nu heb op mijn rechte onderbeen. Uh, misschien is, uh, moet ik ook even bijzeggen dat uh, dit is niet de bedoeling dat mannen dit doen. Maar we zijn gewoon heel even ons aan het, in, aan het verdiepen in het fenomeen ontharen. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat jullie straks allemaal naar de winkel rennen om uh, die spullen te kopen. Dat is natuurlijk nou, belachelijk. Ja, ja. Maar wij vonden het een leuk experiment. Het, uh, we vonden het net iets te ver gaan om in de studio zelf dan ook uh, de schaamstreek te lopen gaan knippen. Nee, dat vind dat ik belachelijk. Dan krijg ik wel een platte radio. Zo. En daarbij, daar ben ik helemaal niet op gekleed. <laughs> nee, inderdaad. Je hebt namelijk wat aan. Ja, precies. Uh, Ronald en Cecile uh, bedankt voor jullie komst. Uh, uh, Gerard Elke, uh... gaat zometeen nog in alle rust, <laughs> rust en stilte uh, de epilady proberen. Ja, een heel klein stukje. Ja. ik vind dat jij pijn geleden dan ik ook. Nou, dat vind ik wel heel sympathiek van je. We'll all <laughs> we will all go down together. We will all go down together. En we hebben zo meteen ook nog de mix van DJ Sandstorm en um, uh, de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Ja, hebben jullie nog leuke plaatjes? Kom maar op via 333343 en voor je weten sta je op de. Ik zal ik kijken, kijken wat, wat ik voor je kan, je kan doen. Leest en misschien wordt hij nog wel gedraaid ook. Dat zou maar kunnen. Dat zou toch leuk zijn. Ik krijg er ook nog een t-shirt voor. Oh man. Oh. Met mouwen of zonder mouwen mag je zelf kiezen. Henk? Wat jij wilt. And here I am, so it was written in the master plan. But did I wait forever and a day just a scrapple of work, rest, and play every day? To catch in time in the form of a rhyme To paint a picture in bed Of me lying in bed When that little voice inside my head Said that we're better off dead I went skydiving instead, instead. You best be reckoning like Ted Cause living now is living now If you're catching a whiff I'm set adrift. So you can call me a dreamer Detect a major riff For a small disdemeanor I take a walk in the park I'll be the one to buy It makes a plant to feed It makes a plant to me so stop looking at your feet Cause leaders lyrically I put your anal sphincter in place We slip hits between the shits Like as if the Isleys were Brits Turning up the heat Speaking on beats, making Osney, Osney Mubarak press repeat oftenly. Well-bent, on time well-spent, it's the only way to be living, it's apparent, genetically, you could consider me one of your parents, like those Asiatic communists discovered the parents, in the middle of it, we get rid of it, we make moves after dark, we hard to find, like Virgo Sharky. don't pull up the blinds, we see through the ceiling, we check the meaning, but enough is never enough, so I send a shout-out to anyone whose job is to fluff, I look gruff when I grimace, invading volcano palmless, scientifically scheming, I take a walk in the park, I be the one to buy, it takes a plant to feed, it makes het Nederlands filmfestival 10 dagen non-stop. Van 27 september tot en met 6 oktober in Utrecht. Met de nieuwste films, documentaires, feesten, volksshows, premières en de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het Nederlands Filmfestival. Kijk voor meer informatie op filmfestival.nl. Vierde dag van de ouderen. Kom naar de 50-plus beurs van 20 tot en met 24 september... in de Jaarbeurs Utrecht. Ruim 500 stands informatie, amusement en voordeel. Alles over wonen, gezond leven, vakantie en vrije tijd, maatschappij en welzijn. Kom en geniet bij werelds grootste beurs voor actieve plussers. Het leven is verleidelijk. Kijk op 50plusbeurs.nl of bel 026-377-9737.